Bingo. Vinky? Staat er Vinky? Nee. Krijtjes dan? Ook niet. Ja, maar hoe... Le Roy, dat... Guido. A. Le Roi. Achter plexiglas en met goud omrand. Wat een mens al niet doet voor het kind van een ander, hè. En nu? Uh, nu. Uh, eens kijken of er hier op de dijk nog iets open is. Dat is een deftige Duvels schenken hem... <laughs> Oh, wacht, een momentje. Uh, hallo. Commissaris, het is Karin hier. ik je nog altijd op zoek naar Freya Vinken? Uh, natuurlijk. Bruno heeft daar gevonden. Bruno? Ja, ze ja. Bij de P&O in Zeebrugge. Ze stond op punt twee Kosovaren aan boord te smokkelen. Ja, luister, een agent van de scheepvaartpolitie had daar herkend aan de hand van de foto die je hebt laten verspreiden. Hè. En hij heeft ons onmiddellijk gecontacteerd. En, is ze dan nog? Voorlopig wel, ja. Maar toen ze haar probeerde te overmeesteren, moet er iets gebeurd zijn in verband met haar zwangerschap. Hoe in verband met... Toch geen misval of zo? Ja, ik weet het niet. Wij uh, bruinogen Gastonne zonneverwarden uitleg. Zeg, commissaris, misschien is het beste hey, dat jij zelf zo snel mogelijk een keer gaat kijken. Dat doen we. Bedankt, Karin. Kom aan, Guido. Naar Zeebrugge. Zeebrugge? Wat hebben we daar verloren? Wij nog niks. Maar, uh, enfin, leg het onderweg wel uit. Mm. Een kussen? Een kussen, ja. Ik verschoot mij een ongeluk, Je kunt dat bijzien. Ja, ik, ik pak de kikker vast en, en ze sputtert een beetje tegen en ze, ze begint te schoppen en te tieren. Huh? Ik moet haar dus nog een beetje beter vast te pakken. En in ieder keer begint hij in buik te zakken. Het zal godverdomme toch niet waar zijn, hij schiet er door mijn kop. Ja, ja, commissaris, eerst die affaire met die betoging en dan de schuld zijn dat een vrouw haar kind verliest. Kan het kunnen vergeten bij de politie. Maar nee, nee. Het was een kussen dat tevoorschijn kwam. Ja, Freya Vinken was dus niet zwanger. Ho, zoveel als gij en ik. Ho, hoe is dat nu mogelijk? Ja, ik ja, kan er nu ook mee lachen, zo'n commissaris. Maar ik kan u verzekeren, de eerste momenten... Ik wist niet wat ik zag. Allee, die moet toch zo zot zijn als een achterdeur? Welke vrouw doet er nu zoiets? Daar zou je van staan kijken, Bruinoge. Je hebt nog nooit van schijnzwangerschappen gehoord, zeker? Ja, bij de beesten, ja. Maar bij sommige vrouwen ook, ja, ja. Hé, hey, hé, hey, hey. niet meer mee brigadier? Het zou niet de eerste keer zijn dat de vrouw uit frustratie hè, een zwangerschap voorwendt. Hm? Uh, lijkt me niet dan logisch. En dat jij juist als die uitleg moet geven. nee hey, dat is toch weer geen aanloop naar het zoveelste grapje over mijn vrouwen, heb je Pieter? Ik zou lief durven. Ja, ja. Wat is ze nu? Freya in, in de infermerie. Ja, ze hebben naar uh, een, een picure moeten geven om een beetje te kalmeren. Als ze meestal maar roepen en tieren dat ik haar kind vermoord had. Gaat u zitten, minister Baas. Dank u. Waar heb ik u bezoek aan te danken? Wel kijk, meneer de procureur, ik ben hier niet als advocaat. Oh. Nee, nee, als lid van de loge. Mm hm ik kom u iets vragen. In verband met? De dood van twee van onze medebroeders, Ludwig Krijtens en Adriaan Vinke. Een ogenblik, ben... meester. U suggereert zelf dat dit gesprek geen juridisch karakter heeft. U begrijpt dan ook dat ik uh, weinig kan zeggen. Ja, veel zeggen hoeft ook niet. Een kleine ingreep kan volstaan. Wat voor ingreep? Ja, een die uit het hoofden van uw functie niet moeilijk zal vallen... en die de solidariteit binnen de Brugse vrijmetselaarsgemeenschap ongetwijfeld ten goede zal komen. Kan u to the point komen? Natuurlijk. Ik kom u vragen het onderzoek naar de doodsoorzaak van onze betreurde vrienden tot een minimum te beperken... en zo mogelijk de hele zaak te seponeren. En dat noemt u een kleine ingreep? Voor iemand met het gezag zoals het uwe... en met de mogelijkheid de nodige invloed te laten gelden... kan dit inderdaad nauwelijks een probleem geven. Mr. Buys, ik zal klaar en duidelijk zijn. Ik verwacht niets anders van u, meneer de procureur. Hoe nou de loze in haar werking mij aan het hart liggen... toch zal ze me nooit daden kunnen doen stellen... die tegen mijn beroepsethiek ingaan. Ik laat me niet compromitteren Door niets of door niemand. Is dat duidelijk? Ja, ik... Mooi... Dan beschouw ik uh, dit gesprek als beëindigd en vraag ik u vriendelijk mijn kantoor te willen verlaten. Ja, meneer de procureur, u beseft toch wel dat... Mensen met gezag en invloed hebben het ook nog erg druk, meester. Ik groet u en het was me niet aangenaam. Hé, hey, Peter. Wat ga je nu met Freya doen? Uh, voorlopig niks. Uh, er valt nu toch niet mee te praten... Misschien morgen na nachtjes zelf. Uh -huh. uh, gij gaat dus nu naar de hoofdcommissaris. Hè? Ja, dat is een kwestie van beleefdheid, hè, Pieter? Dat hij weet dat wij in knokken aan de slag zijn. Maar strikt juridisch hoeft dat niet, hè? Weet we het. mogen hier onderzoeksdaden stellen, zoveel we willen. Ja, ja, maar Van de Meulen is het toffe kerel. Ja, en, en wie weet hebben we hem ook nog nodig. Oké, okay, oké. Okay. Ik ga toch al eens een kijkje nemen in het appartement van onze notaris. Ja, ja. zeg, Pieter, wees voorzichtig, hè? Altijd toch? Voor een zonneslag. <laughs> In november. Pieter hey Peter. dan betekent hij die in het licht van de zon leeft. Ja, <laughs> Tot straks, ja. hè. Uh, le ah, hier. Hallo. Ik ben een vriend van Freya. Euh, je suis un ami de Freya. Elle m'a dit que je pouvais la contacter ici. Allez, montez. Le roi. Terre de Fredyping. Uh, bonjour. Maar ik kijk hier te Van een uh, Police Federal. Uh...